Dik met het NOS-journaal. In Amsterdam is een aanslag gepleegd. Op de om half drie vannacht is een projectiel op het gebouw afgevuurd. Mogelijk gaat het om een mortiergranaat. Een aantal ruiten is gesneuveld. Er is vooral schade in het trappenhuis van Toren E. De politie doet verder nog geen mededelingen. Wel is gezegd dat er geen gewonnen zijn. Volgens Amsterdamse rechtbank waren er geen bedreigingen. De zitting aan de Parnassusweg gaan gewoon door. Het is de tweede keer dat er een aanslag is gepleegd op de rechtbank in Amsterdam. Vier jaar geleden was er in april een aanslag op de bunker, de extra beveiligde rechtbank in amsterdam osdorp Minister De Jager vindt dat consumenten, net als landen, voorzichtig moeten zijn met schulden. Veel mensen zijn in de problemen gekomen doordat ze een te dure auto of flatscreen hebben gekocht... waarvoor ze een persoonlijke lening hebben afgesloten. Tegen een te hoge rente, zei De Jager in het NOS Radio 1-journaal. Hij is niet van plan de consumptieve kredieten verder aan banden te leggen. Die regels zijn de afgelopen tijd al aangescherpt. Net als gisteren op Rintjesdag benadrukte de, de Jager dat de overheid zich niet nog meer in de schulden moet steken... We moeten een tikje minder economische groei voor lief nemen, voegde hij eraan toe. De economie is een belangrijk thema in de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Die zijn vandaag en morgen. In Japan is de orkaan Roke boven het grootste eiland Honshu gekomen. De orkaan gaat gepaard met extreme regenval. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen. Autofabrikant Toyota heeft uit voorzorg 11 fabrieken gesloten... en de luchtvaartautoriteiten hebben bijna 300 vluchten geschrapt. Binnen een paar uur wordt Roke verwacht boven Tokio. Daarna trek je naar de regio Fukushima, waar in maart een zwaar kernongeluk was. Gevreesd wordt dat de vaten met radioactief koelwater door de regen overstromen. Maar volgens de centrale is de situatie onder controle. Door roken zijn de afgelopen dagen vier doden gevallen. Twee mensen worden vermist. Het weer in het noordwesten bewolkt en hier en daar regen of motregen. In het zuidoosten droog en af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Dit was het en anyway. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 naar Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 3 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam tussen Leids en Dam 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat het ook vast door een ongeluk. Tussen Haarlem-Zuid en Knoppedraasdorp 2 kilometer. Hier zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages, and were pressed in love's hot fevered arm like a striped pair of pants. There will be another dream for me Someone will be Para dar alegría cosa buena, tu alegría, Macarena, eh, Macarena, tu alegría, Macarena, alegría buena, Cosa buena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena <laughs> <laughs> Come and find me, my name is Macarena I always have to party con las chicas que están buenas Come join me, dance with me And all you fellas chat along with me Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Anda le llegue cosa buena, tu alegría eh macarena. tu fue el alegría Magdalena, tu cuerpo no va dar la alegría y cosa buena, tu alegría eh macarena. tu fue el alegría Magdalena, tu cuerpo no dar la alegría cosa buena, tu alegría eh macarena. tu alegría tu cuerpo dar la alegría cosa buena Magarena, magarena, eh, Macarena, je a... hey, tu cuerpo magarena, Macarena, que tu cuerpo es magarena, valt op je voeten. Magarena, magarena, valt op je voeten. Macarena, hey, Macarena. frozen when your heart's not is all I need Oh Everything is clear and everything is new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 You yeah. shed. Van CFM. CFM zal volgen. CFM 106.9 FM. CFM. Ooh <laughs>